8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, die bel duurde lang. Straks in het NOS Radio 1 journaal over de afspraak in het zorgakkoord. Heeft consequenties voor de gemeente en de gemeente Den Haag. Is er niet zo tevreden over, u hoort zo de wethouder. Ja, nog een kopje koffie. Oh lekker. Prijs, Prijs voor koffie zit, koffie. zit er nog aan? Wordt lager, ja. Wij merken alleen nog niks van die prijsdaling. Hoort u zo meer over. Nu eerst het NOS journaal. Hier is Jan van der Putten. In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen. Dat zijn bouwvakkers met een flexcontract. Een contract met veel minder zekerheden dan een vast contract. Uit een enquête van FNV Bouw blijkt dat van ongeveer 100.000 ZZP'ers in de bouw... er 30.000 zo'n flexcontract hebben. In sommige gevallen zijn ze eerst ontslagen... om vervolgens als flexwerker terug te komen om de klus af te maken. Vandaag praat de Tweede Kamer over de schijnconstructies in de bouw.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 Het dodental van de instorting van een fabrieksgebouw in Bangladesh is opgelopen tot 160. In het gebouw van acht verdiepingen waren 2000 mensen aan het werk. Afgelopen nacht hebben reddingswerkers veel van de slachtoffers levend onder het puin vandaan gehaald. Correspondent Lucas Waagmeester. Het is eigenlijk een wonder dat er in de afgelopen nacht... Uh, meer dan duizend overlevenden uit dat gebouw zijn gehaald. Hè. Het leger heeft geholpen. Er waren gisterenochtend zo'n 2000 mensen in dat gebouw aan het werk... toen al die verdiepingen plotseling één voor één bovenop elkaar, uh, boven elkaar zakten. De eigenaar van het gebouw in Bangladesh wordt voor nalatigheid aangeklaagd. Meer Nederlanders staan tijdens hun leven een nier af voor donatie. Het zijn er vijf keer zoveel als vijftien jaar geleden. Vorig jaar doneerden een recordaantal van 485 mensen in Nederland bij leven een nier. Dat zijn de Volksrand op basis van cijfers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Een nier van een levende donor verhoogt de kwaliteit van leven, zegt hoogleraar Weimar. Nederland hoort tot de koplopers in de wereld met 30 donaties per miljoen inwoners die in leven zijn. De politie pakt minder illegalen op dan is afgesproken met het vorige kabinet. De afspraak was dat er vorig jaar 4.800 illegalen zouden worden opgepakt. Maar de politie kwam uiteindelijk niet verder dan ruim 3.500 illegalen. politievakbond ACP is niet verrast. Wat we zien is dat de mensen die aangehouden worden, er zit er een flink deel bij wat überhaupt niet uitgezet kan worden. Wat heeft het dan voor zin om die aan te houden als je weet dat je ze daarna toch weer moet laten gaan? Dat heeft echt alleen maar zin als ze dan werkelijk het land kunnen verlaten en dat is ook niet aan de orde. De ACP wil daarom van de afspraak af.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 Borussia Dortmund heeft de eerste halve finale in de Champions League tegen Real Madrid met 4-1 gewonnen. De Pole Lewandowski scoorde vier keer voor de Duitsers en de kans dat de ploeg uit Dortmund de finale haalt is daardoor groot. Correspondent Tim de Wit. En natuurlijk Probeerde ook gisteren in Dortmund iedereen een beetje de euforie te temperen. Want, uh, zo zeiden de trainer en spelers, het kan nog zo spoken in Madrid volgende week. En je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker hoe het loopt. Maar het moet natuurlijk wel heel raar lopen willen Dortmund en Bayern dit nog uh, uit handen geven. Bayern München won eergisteren de anderhalve finale met 4-0 van Barcelona. En de finale is op 25 mei in Londen. Dan nog het weer. In het noorden nog wat regen. Verder geregeld zon. Ook nog kans op een bui. En het wordt 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat minder warm. Morgen regen en een stuk frisser. Het wordt 10 tot 12 graden. En de verkeersinformatie dan, Jolande van der Velde? Het is uh, wat drukker dan uh, gebruikelijk op een donderdagochtend. Meestal staat er uh, om 8 uur 100 kilometer. Nu zitten we met 135 kilometer. De meeste vertraging bij Rotterdam. Ik begin met de A12. Van Den Haag naar Utrecht... daar staat tussen Blijswijk en Knopend Gouwen 7 kilometer. Had te maken met een aanrijding. Dus er zijn nog twee rijstroken dicht en zijn er inmiddels weer twee open. Verkeer onderweg naar Utrecht kan eventueel omrijden... via Rotterdam en Gorkum. Door die file op de A12 is het ook vastgelopen op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen... nog steeds 9 kilometer. En door werkzaamheden op de N11 bodegaven richting Leiden... tussen Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort... 4 kilometer. Vertraging bij de spoorwegen na een aanrijding. Er rijden tussen Roosendaal en Bergen op Zoom en tussen Roosendaal en Essen geen treinen. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. En over anderhalve minuut hoort hij meer over het zelfstandig zijn. Of toch niet helemaal. In de bouw. Blijf luisteren.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 Zeg Bart, weet je dat CIMAC HP Cloud Partner van het jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl. Sluit nu een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden af en maak ook kans op een jaar gratis parkeren. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen kopje espresso erbij misschien. Ja. ja iets, iets, iets zachter. De koffie wordt goedkoper. Dat smaakt wel hè, Lara? Ja, Trouwens, net als tarwe en olie. Kunnen de economie en onze portemonnees wel gebruiken? Want het is op het ogenblik sappelen voor velen. Zeker als je tijdelijk in de bouw aan het werk bent. In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen. Dat zijn bouwvakkers die werken onder een flexcontract. Het zijn er 30.000 op een totaal van 100.000 ZZP'ers... zegt FNV Bouw op basis van een eigen onderzoek. Mieke van Veldhuizen van FNV Bouw, welkom in onze uitzending. Uh, goedemorgen. Kunt u uitleggen wat dat zijn, schijnzelfstandigen? Uh, Schijnzelfstandigen zijn uh, mensen uh, waarvan uh, aangenomen wordt dat ze echte zelfstandigen zijn. Een echte zelfstandige is iemand die zelfstandig een opdracht aanneemt, een VAR-verklaring heeft, uh, zelf zijn tarief vaststelt... En schijnzelfstandige is eigenlijk gewoon iemand die hetzelfde werk doet als een normale vaste werknemer in dezelfde gezagsverhouding staat. Uh, kortom, dus eigenlijk uh, exact een gewone werknemer is, maar uh, betaald wordt als een uh, zelfstandige. En daar zit de crux, want uh, deze schijnzelfstandigen, daar worden geen sociale premies voor afgedragen. Zij moeten zelf uh, hun pensioen opbouwen, dat uh, doen ze niet omdat dat veel te duur is. Ze zijn vaak op dit moment niet eens meer verzekerd voor arbeidsongeschikt en ongevallen. Dus wij maken als bonden dramatische situaties mee. Ja, en, en dit wordt aangestuurd, kan ik mij voorstellen, door de crisis die momenteel heerst in de bouw. Dus werkgevers ja. kiezen eigenlijk bewust voor deze constructies? Ja, ze, uh, uh, werkgevers uh, concurreren elkaar op dit moment uh, kapot op de prijs... En uh, dat merk je. De vaste werknemers, zo blijkt uit onze enquête, worden ontslagen en worden daarna voor de keus gesteld. Je kan gewoon terugkomen zelf, maar dan als uh, zelfstandige. Nou, en dat noemen wij dus die schijnzelfstandige. Of uh, uh, je bent je werk kwijt en dat gebeurt, uh, blijkt uit de enquête, op grote schaal. Hmm. Maar mevrouw Van Veldhuizen, wat is nou het probleem? Want ik kan me voorstellen dat met die flexwerkers de bouw ook flexibeler wordt. Dat kan in deze tijden natuurlijk heel gunstig zijn. Gaat het nu om het principe van die flexwerkers of de omstandigheden, de, de, de uh, gevolgen die daaraan vastzitten? Uh, het gaat mij om en. Het uh, is natuurlijk een enorme verdringing en het is een oneigenlijke Wanneer wij hebben niets tegen het uh, fenomeen echte zelfstandigen. Dat zijn ondernemers, dat zijn uh, vaak hele goede vaklieden die er heel bewust voor kiezen om zelf een, uh, hè, als zelfstandige bijvoorbeeld in de bouw te gaan werken. Maar het komt ook in uh, veel andere sectoren voor. Waar wij ons tegen verzetten is uh, dit massale gebruik van... Uh, ja, beetje illegale constructies om maar goedkoper te kunnen werken. Ja. En wij zijn als bond natuurlijk niet tegen flexibiliteit. Er wordt al heel flexibel gewerkt. En uh, dit is een manier, het gaat alleen maar eigenlijk om uitbuiting van mensen. Ja, was het voor de vaste krachten waar u het over heeft, hè, die ontslagen zijn... waarvoor nu dan uh, op deze manier nu, uh, allerlei mensen komen werken... die via schijnconstructies, uh, ja. flexconstructies komen werken... Zou, was het mogelijk geweest om die vaste krachten te behouden tegen minder loon? Is, is daar over debat geweest? Daar is, uh, wij uh, praten als uh, bond en werkgevers zijn we al een paar jaar met elkaar in gesprek over modernisering van uh, CAO... Er geldt op dit moment een, uh, een bouw-CAO die uh, tot eind van het jaar loopt. Ja. En verder zijn wij uh, in gesprek met werkgevers over mogelijke crisismaatregelen. En gaan we ook weer met elkaar in gesprek over uh, modernisering van de CAO. En de, oh, bij modernisering, de modernisering verstaat u dan eventueel een wat lager loon... zodat zij hun baan kunnen behouden? Of, wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Bij modernisering verstaan werkgevers met name een goedkopige CEO. En wij zeggen niet dat wij uh, nooit bereid zijn tot aanpassingen in een CEO. Maar dan zullen er ook andere dingen tegenover moeten staan. Zoals bijvoorbeeld zekerheid uh, op werk. En ja. dat is op dit moment voorkomen niet aan de orde. Okay. En dan heb je een gesprek. En dat gesprek is er nu eigenlijk niet? Nee, dat gaat binnenkort weer van start. Uh, Afspraken hebben met elkaar gepraat over een aangepaste doning voor leerlingen. Zodat die wat goedkoper worden en toch een opleiding kunnen afmaken. Dus uh, ik denk dat wij constructief met elkaar in gesprek uh, zijn en blijven. Goed. Mieke van Veldhuizen van FNV Bouw, dank u wel. Graag gedaan. Twaalf minuten over acht. De bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid, minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn, zijn opgetogen. Want ze hebben een goed zorgakkoord afgesloten met bijna alle sociale partners. Voorzitter, ik ben oprecht trots op de resultaten. De erkenning van de noodzaak dat er echt ook iets moet hervormd in de langdurige zorg om het voor de toekomst houdbaar te, te krijgen... maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat we oog hebben... voor de weggelegenheidseffecten... En, en oog hebben wat dat betekent voor patiënten en cliënten. En als het parlement dan ook akkoord gaat... krijgen de gemeenten een forse taak. Veel van het werk wordt met minder budget naar hen overgeheveld. Karsten Klein is wethouder Jeugd, Welzijn en Sport in Den Haag en is onze uitzending. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen. U was in november heel kritisch hè, op de vorige plannen van het kabinet over de zorg. Bent u nu uh, in net zo'n jubelstemming als uh, de minister is? Nee. Oh. Nee, ik ben, uh, ja, ik ben iets vrolijker, zeg maar, want een bezuiniging van 75 procent... dat is meer dan een bezuiniging van, uh, van, uh, die we nu zien, een bezuiniging van 40 procent. <laughs> dat is op zich uh, winst, daar hebben we ons heel erg hard voor gemaakt... Maar het gekke is, eh, het draagt de naam zorgakkoord... en dat vind ik eerlijk gezegd een, een wat opmerkelijke naam... want het gaat eigenlijk veel meer over werkgelegenheid, over salarissen... over, over zaken die nou, meer het management van de zorg eh, raken, de uitvoering ervan. Dat het helemaal niet gaat over de mensen die afhankelijk zijn van de zorg... En de vragen die ik eerder heb gesteld ook aan, aan het kabinet... hoe wilt u nou, wat zo duidelijk in het regeerakkoord staat omschreven... hoe wilt u nou mensen langer thuis laten wonen... waar ik het in principe heel erg mee eens ben... Uh, dat voor elkaar krijgen, terwijl u bezuinigd, nog steeds heel fors bezuinigd, 40 procent bezuinigd... op de middelen die we hebben om mensen thuis te laten wonen. Dat is iets wat ik nog steeds niet begrijp... en waar ook dit zorgakkoord geen enkel antwoord op geeft. Oké, okay, want ik heb wel begrepen dat de drempel voor toegang... tot bijvoorbeeld gehandicapte instellingen, verpleeg- of verzorgingshuizen... minder hoog wordt, dat banen behouden blijven... maar dat er ook nog een vervolgbrief komt van de AWBZ, over de AWBZ... van staatssecretaris Van Rijn. Zou daar duidelijkheid in kunnen komen, denkt u? Uh, ik hoop het, maar ik, uh, ik vrees van niet. Um, er wordt tot nu toe eigenlijk heel erg gesproken. Kijk, wat u ook zegt, hè, de toegang tot verzorgingshuizen... wordt weer iets makkelijker. Dat is iets wat het kabinet juist niet wil. Ze hebben ja. aangegeven mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. En dan moeten wij als gemeente dus ook wel de ondersteuning kunnen bieden... om mensen thuis te laten wonen. Thuiszorg en uh, huishoudelijke hulp is daar een hele belangrijke bij. Denken sommige partijen, met name de VVD, denken daar heel anders over. Uh, ik zie hoe dat in de praktijk uitwerkt. Het is geen luxe. Het is een, echt een noodzakelijke voorwaarde voor sommige mensen... om net niet dat stapje naar het verzorgingstehuis te hoeven maken... en zelfstandigheid te kunnen bewaren thuis. Ja, en waar zit u dan het grootste probleem, in, Klein? Want het komt op uw, bordje, op uw bordje. U moet het straks gaan regelen. Ja, dat ziet u goed en daarom maak ik me er ook zo druk over. Ja. Ik heb straks en waar staat dit... dan het punt? Gewoon makkelijk gezegd het geld? Uh, het geld en de visie ook die erachter zit. Ik heb 13.000 mensen in Den Haag die ik van goede huishoudelijke hulp moet voorzien. Die dat op dit moment krijgen. Zoals gezegd, dat is geen luxe. Die mensen worden streng geïndiceerd. En ze betalen ook hun eigen bijdrage ervoor. Het is echt een stap om mensen thuis te kunnen houden. Ja, die hulp die raak ik dus nu voor 40% kwijt. Dat is een, een, Ik bedoel, noem maar één sector waar 40% bezuinigd wordt. Dat, is, dat wordt nu euforisch overgedaan en trots overgedaan. Het is een waanzinnig groot bedrag. En wat ik het belangrijkste vind, is dat het zo volstrekt in tegenstelling is met de uitgangspunten die het kabinet formuleert. Zolang mogelijk mensen thuis willen laten wonen... maar we gaan dan wel 40 procent van de hulpmiddelen die we daarvoor hebben... die gaan we afbouwen. Ja, en, en de drempel dus de toegang tot gehandicapte instellingen... en verbrengen verzorgingstehuizen weer minder hoog maken. Wat, wat, wat, wat zou u willen van, van het kabinet? Wat, wat had wel in dat zorgakkoord moeten staan? Of wat moet straks nog in die brief staan van de staatssecretaris van Rijn? Ja, ze moeten dus helder aangeven een antwoord geven op die vraag die ik stel. Ik wil, ik moet daar zo uit Maar geeft u eerst antwoord op die vraag? Geven. Wat zou u willen vanuit uw rol als wethouder? Nou, Dat we voldoende middelen hebben om mensen thuis te kunnen laten wonen. En dan vind ik de thuiszorg, dat is een hele belangrijke. Wij, ik heb me al lang neergelegd bij hele forse bezuinigingen die we op verschillende vlakken hebben gezien. Uh, we, we, we zien het in de ondersteunende begeleiding, we zien het in de hulpmiddelen die we krijgen. Forse bezuinigingen. Uh, daar willen gemeenten ook best een medewerking aan verlenen uh, tot een bepaalde hoogte. Maar 40% ook is gewoon veel te veel. Ik, ik moet straks tegen mensen gaan zeggen: u krijgt het niet meer. Uh, en ik weet niet wie ik daarvoor in de plaats uh, moet zetten. Ik voorzie dus dat er mensen straks thuis zitten. Die vervuild raken, die uh, uh, afglijden en die vervolgens dus wel bij ons op stoepje komen. Want u en heeft daar van, de budgetten niet voor? Wij hebben geld nodig. Ik heb daar de budgetten niet voor. Maar dat heeft u toch de staatssecretaris van Rijn ook wel gemeld. Die weet daar toch van. Die is bij u langs geweest, heeft platform gecreëerd bij cliënten, VNG, zorgverzekeraars en ook bij u. Nou, laat ik daar helder in zijn. In dat platform heb ik niet gezeten van, van de staatssecretaris. Ik heb hem wel één keer op zijn verzoek rondgeleid in Den Haag en hem de situatie laten zien. En uh, ja in hoeverre hij dat meeneemt, is een hoofdlijnenbrief dat is maar de vraag. Ik zie dat in dit zorgakkoord in ieder geval zo nog niet terug. En uh, ik blijf me, ondanks dat de bezuinigingen minder zijn geworden, blijf ik me zorgen maken dat het kabinet geen antwoord geeft op die vraag hoe wij als gemeente mensen thuis moeten laten blijven wonen. Terwijl ze de hulpmiddelen die wij daarvoor hebben. En dat geef ik nogmaals glas. Aan, dat dat ook de belangrijke ondersteunende middelen zijn... om dat voor elkaar te krijgen, ja. dat die zo fors worden afgebouwd. Wij kijken met u uit naar de brief, meneer Klein. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Met goed nieuws over de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar zijn alle rijstroken weer open. Wat overblijft is een lange file vanaf Soetermeer tot aan knooppunt Gouwen 10 kilometer. Eerder vanochtend was daar een aanrijding. Hulde aan Rijkswaterstaat voor het snel schoonmaken van de rijstroken daar. Door de lange file op de A12 is het ook vastgelopen op de A20 van hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwe 9 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag of Rotterdam richting Utrecht. Die, niet in de file wil komen, kan eventueel omrijden via Rotterdam en Goijkum. Het alternatief is de fiets vanochtend, tenminste voor dat traject. Zo dadelijk naar Marno Remmers. Want er zijn mensen die kunnen niet fietsen, maar ze doen het toch. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Nou, doe er maar nog één dan. Een dubbele espresso. De koffie wordt goedkoper. Niet alleen koffie, ook andere grondstoffen als goud. Olie en tarwe dalen de komende maanden in prijs. Nou, dat is mooi, zult u misschien zeggen, maar de oorzaak is minder fraai. Somberheid over de wereldeconomie. Matthijs de Egel uh, van ABN Amro heeft het onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u kijkt vooral naar het eerste kwartaal van dit jaar. Wat is precies dat sombere beeld dat de grondstofprijzen onder druk zet? Nou, als, als we kijken naar het, naar het eerste kwartaal, dan, dan, dan, dan uh, verschilt dan een beetje per grondstof, bij, bij uh, olie en bij basismetalen. Is het inderdaad uh, zorgen die men uh, heeft of had over uh, de, de tegenvallende groeicijfers uit China? Uh, kijken we meer naar de, de, de, de agri-grondstoffen, de, de, de, de soft commodities... dan uh, is dat, heeft dat eigenlijk helemaal niet te maken met de tegenvallende economische cijfers... maar is het meer gewoon een overcapaciteit of een, een, een, een productie die gewoon hoger ligt dan, dan de vraag momenteel. Ja, en die inzakkende vraag dat komt door de stagnerende economie wereldwijd? Nou, het, het is meer zo dat de, de, de, de productie gewoon echt een stuk hoger is dan verwacht bij, bij, bij sommige grondstoffen. Maar dat is dus niet op elkaar afgestemd op het ogenblik? Dat is inderdaad niet op elkaar afgestemd. Hoe kan kan wat? Uh, nou, uh, dat, dat verschilt een beetje per grondstof. Uh, als we kijken naar bijvoorbeeld uh, maïs of, of, of tarwe, dan is uh, het vorige jaar, in, in, in 2012, was een, vanwege een grote droogte in de Verenigde Staten, een, een heel tegenvallend jaar geweest wat betreft oogst waardoor de prijzen naar uh, extreme hoogte zijn gestegen. Uh, nou, nu dit jaar de oogsten weer naar een wat normaler niveau uh, uh, groeien... Uh, en zelfs nog, nog zelfs, uh, zeer gaan meevallen... Uh, gaan de prijzen van uh, wel spreken dalen van het uh, historisch hoge niveau... wat ze vorig jaar nog hadden. Ja, Dus is er eigenlijk sprake van gewoon weg herstel? Inderdaad. Ja. Voor, voor, voor de, de, de agrigrondstoffen grondstoffen kunnen we inderdaad van, het, van een herstel spreken. En u heeft het dan over de agrigrondstoffen. grondstoffen. Hoe zit dat uh, elders? Ik, bijvoorbeeld als je denkt aan olie, hè, dat zou ook, um, als de prijs daarvan daalt... dan zou dat nog een gunstig effect kunnen hebben op bijvoorbeeld uh, industriële ontwikkeling. En dus op de economie. Dat, uh, een dergelijk effect is, is, is zeker mogelijk. Dat, dat sluit ik niet uit. Maar daarbij moet ik uh, dan ook aangeven dat, dat, dat olie niet mijn, mijn primaire... Uh, nee, oké. Okay. Dat expertise is. Ik hou me inderdaad meer bezig met de agri-grondstoffen. Dan de koffie. Dat is een agri-grondstof. Wordt die ook voor de consument nu goedkoper? Want uh, we merken het al eerder op deze uitzending: ja, dat is al heel lang stabiel die prijs. Uh, die zijn inderdaad al, al, al lang stabiel maar vooral de Arabica-koffie is toch al een, een, een, een half jaar of zo zeker aan het dalen in prijs. Um, en ik, ik verwacht dat, dat de consument dat toch, toch wel gaat merken. In uh, de Verenigde Staten heeft Starbucks, dat daar ook een, een hele grote leverancier voor supermarkten is, de supermarktreis al met een 10% verlaagd. Um, en ik, ik, ik verwacht dat, uh, dat ook in Nederland, waar de consument in, in de huidige tijden toch minder te besteden heeft. En supermarkten ook flink op prijs concurreren. Dat zij er ook gaan proberen om, om, om koffie daarvoor in te zetten. Om, om dat prijsvoorbeeld bijvoorbeeld voordeel door te geven aan de consument. Waarom doen ze dat eigenlijk nu nog niet? Want de koffie is op dit moment nog, uh, kent nog dezelfde oh, prijs. Ja. To toevallig is die deze week bij, bij de, de meeste grote supermarkten al in de aanbieding. Ik heb, het, ik heb het vanochtend nagekeken. Aha, als... dus, bij deze is Nou, dat is dan nieuws. Iedereen naar de supermarkt. En de andere ah. grondstoffen, blijven die prijzen laag? Uh, ze zullen in ieder geval uh, niet meer. Uh, wij verwachten ze op een lager niveau blijven dan vorig jaar. Uh, omdat toen echt een, een, een enorme piek omhoog is geweest in de prijzen. Uh, dus ze zullen nu zeker op een lager niveau blijven. Hm. Ziet u daar nog een stimulans voor de economie? Zou het, zou het nog iets kunnen helpen? Ah, nou ja, ik, ik, ik, uh, als dit uh, doorwerkt naar, naar, naar supermarktprijzen uh, over, de, over de, de, de brede lijn, dan zal het in ieder geval helpen met, met, met inflatiecijfers. Dat, dat helpt en uh, gewoon de consument ook in zijn portemonnee helpen. Martijn Gel van ABN AMRO. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Wat dacht hij van Raccoon? Toek hit. Zullen we daarna gaan luisteren? One party to call. Two people, one pause. No memory at all. It's just a waiting room.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 We all gave away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe.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 Pray. Ah, mooie patrooide fietspad. Terwijl Raccoon in ons oor klonk, lekker. Jij zelf? Ja, ik fiets naast uh, iemand die ik zo ga interviewen. Het is levensgevaarlijk, zeg maar de zender op je nek en al die kabels. Oh, dat wordt een klapper dadelijk als het fout gaat, <laughs> jongens. Doe voorzichtig alsjeblieft. Rode fietspad was 1979 gloednieuw, hè? Ja, dat klopt. En, uh... Den Haag en Tilburg begonnen ermee, rode fietspaden, waar je voorrang op had. Precies, en, ja, dat was een proefproject uh, in Nederland uh, wat het ministerie opgestart had. Omdat er zoveel verkeersdoden waren en uh, ja, ze het toch veel veiliger wilden maken voor fietsers. Dit is... Uh... Angela van der Kloof, adviseur van Mobicon. Ze adviseert onder andere steden, gemeenten, maar ook in het buitenland. En u zei net tegen mij, in veel, buiten, veel landen om ons heen... staan ze nu op het niveau van toen, hier, jaren zeventig. Ja, daar zijn ze nu aan het nadenken over uh, hoe ze het fietsen veiliger kunnen maken. En omdat ze zien dat het uh, voor heel veel redenen goed is als meer mensen gaan fietsen. Ja. ja, u hebt ook altijd hier bij het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen... waar we zo een fietsles krijgen voor Marokkaanse vrouwen. Dat hebt u zelf ook altijd gedaan. Ja, ik heb daar heel lang fietsles gegeven, dat klopt. En, en nou dacht ik de hele tijd van, nou, Turkse en Marokkaanse... en geen fietscultuur misschien in die landen is dus het ook gevaarlijk om te fietsen. En nu zei u net, nou moet je eens in België gaan kijken. Ja, nou, Vlaanderen timmert de laatste jaren goed aan de weg met uh, allerlei infrastructuur. Maar ook met fietslessen daar, uh, niet alleen voor... In uh, België? Ja, dus daar niet alleen per se voor migranten, maar ook voor Belgen. Die als kind niet uh, in het verkeer hebben leren fietsen. Nou ja, kijk naar Amerika, waar uh, kinderen stelselmatig tot de zestiende met de auto of de schoolbus naar school gaan. Ja, precies. Dus ja, de, ik denk dat we echt iets unieks uh, in Nederland hebben met onze... Uh, uh, ja, vanzelfsprekendheid om uh, alles op de fiets te doen. En dat we dat ook echt, uh, dan zou best een beetje bewust van mogen zijn. Hij, hij schaart een beetje. Je ja. Ja, moet eventjes naar de fietsen maken. Ja, nou moet ik even uitleggen dat de Fietsersbond vandaag een symposium heeft over die fietscultuur. Over het feit dat vooral in achterstandswijken projecten worden opgezet om, laat ik het maar even plat zeggen, dikzakken en allochtonen op de fiets te krijgen. Um, dat is niet nieuw, dat doen ze hier in Tilburg al, al 30 jaar. Gaat het de goede kant op? U spreekt vanmiddag op dat symposium. Gaat het de goede kant op met die fietscultuur? Gaat het de goede kant op met de fietscultuur? Ja, gaan, gaan bijvoorbeeld ook die mensen toch wel vaker de fiets pakken? Ja, nou, ik, wat ik zie is waar het uh, bijvoorbeeld fietslessen goed georganiseerd zijn. Ja, daar gaan ze inderdaad fietsen. Schilderswijk ten Haag onder andere, hè? En het hangt er vaak vanaf van wat nou precies het doel van die cursus is. Ja, als het doel is van een rondje op een plein rijden... Ja, dan ga je niet je boodschappen doen met de fiets. Maar als het doel echt is om van A naar B te gaan... en je oefent dat echt, ja, dan gebeurt dat ook. gaat hier straks gebeuren met Marokkaanse vrouwen. Fatima geeft die fietsles aan de Boomstraat in Tilburg. Terwijl wij een beetje zichtzaggend met een zender op mijn nek. Het is eigenlijk geen doen, hè? fietsen en uitzenden tegelijkertijd. Maar goed, wij gaan uh, over het rode fietspad dwars door Tilburg... Naar ja, de fietsles. Het ziet er wel goed uit trouwens, Maino. Ja, heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien op, op je webblog. Leuke ja, ja, foto, ja, ja. Hè? Prachtig. Ja, ik weet niet of ik hem ga kopen, hoor, die uh, Ja, ik bike. weet niet. Even zien. Even erbij heistje. bekijken. Oh, het is een... Uh, ja, ja, van dat merk. Nou, dat, dat... Best aardig. Ja. Nou, toch? Ja, hij geeft je ook wat minder als je oefenen? <laughs> Ja, 300 euro. Ah, oké. Okay. Nou. Zo dadelijk um, gaan wij naar de cijfers van Randstad. Het bedrijf heeft, juist uh, de kwartaalcijfers bekendgemaakt... het op een grootste uitzendconcern in de wereld. In veel landen actief. Blijft u luisteren. Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op.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 Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl. Dit is Radio 1. Half negen geweest, het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Steeds meer Nederlanders staan tijdens hun leven een nier af voor donatie. Vorig jaar doneerde een recordaantal van 483 mensen in Nederland bij leven een nier. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. Een nier van een levende donor bezorgt een nierpatiënt... een ingrijpende en langdurige verbetering van de kwaliteit van leven, zeggen deskundigen. Duizenden arbeiders in de Bengaalse kledingindustrie, vooral vrouwen... zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Ze eisen dat de verantwoordelijken voor het instorten van een fabrieksgebouw... bij Dhaka gisteren worden opgepakt. Dodental van dat drama is opgelopen tot 160.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 In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen, zegt de FNV Bouw na een enquête. Schijnzelfstandigen zijn eigenlijk gewone werknemers, maar ze worden betaald als ZZP'er. Dat scheelt de baas sociale premies. En de schijnzelfstandige bouwt bijvoorbeeld geen pensioen op. Vandaag praat de Tweede Kamer over zulke schijnconstructies in de bouw.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 En Zuid-Korea dreigt met serieuze maatregelen... als Noord-Korea niet wil praten over het gemeenschappelijk industriecomplex Kaesong. Op 8 april besloot het communistische Noorden... zijn arbeiders terug te trekken uit dat samenwerkingsproject. En Zuid-Korea eist uiterlijk morgen een antwoord van het Noorden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl In het noorden van het land valt eerst misschien nog wat motregen... maar die neerslag trekt geleidelijk aan weg. Dan is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon... De meeste zon in het zuiden van het land, in het noorden hebben de wolken een tijd lang de overhand. Maar ook daar gaat de zon wel af en toe schijnen en dan lopen de temperaturen flink op. In het binnenland wordt het 17 tot maximaal 22 graden, de hoogste waarde in het zuidoosten van het land. In de loop van de middag wordt het zo warm dat er stapelwolken ontstaan en dan zou er in het binnenland ook een enkele bui kunnen vallen. In het Waddengebied blijft de temperatuur overigens wel wat achter. Er staat maar heel weinig wind. Dan gaat komende nacht de bewolking toenemen en dan volgt de regen. Morgen is de grootte van de dag grijs met de meeste neerslag in de zuidoostelijke helft van het land. In de loop van de middag wordt het van het noordwesten uit weer droog en begint het langzaamaan wat op te klaren. Met de regen verdwijnt ook de warme lucht uit het land, want morgen wordt het nog maar 10 tot 12 graden. Ook in het weekend dit soort temperaturen met zaterdag misschien nog een bui, maar zondag is het meest droog en vooral dan schijnt de zon ook weer geregeld. Jananden van der Velden bij de ANWB met het hoogtepunt van de donderdagochtendspits. Ja, en dat is 140 kilometer. Dus ietsje meer dan die, uh, wat had ik gezegd, 135 kilometer. Heeft ook te doen met de aanrijdingen die we hadden eerder op de A12. De meeste vertraging zit vanochtend nog op uh, de wegen rondom Rotterdam. En ook in het midden van het land. Er is net een aanrijding weer gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knopend bij de Berg staat 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 gaat het uh, gelukkig wat beter. Van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht nog 4 kilometer. Een nieuwe aanrijding op de A27 Breda-Utrecht... tussen Knopend-Gorkum en Doornloos 3 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht. Door de werkzaamheden op de N11 bodegaven richting Leiden... voor de aansluiting met de A4 3 kilometer. En vertraging ook bij de spoorwegen. Tussen Roosendalbergen bergen op Zomer rijden geen treinen na een aanrijding. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Uit zijn concern Randstad noteert in het eerste kwartaal van dit jaar... een kleine winststijging. Is dat misschien de voorbode van betere tijden? Zo dadelijk de toelichting op de cijfers van de topman van Randstad. De iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. Met Oscar van Oxio. Mm, de iPad-shop, zei u? Jazeker, de iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. <laughs> Oké. Okay. Um, verkeerd nummer, sorry.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 Dan krijg je een vleesvervanger gratis. Ho, kijk voor je gaat rennen eerst even op flexitarier.nl. Voor meer info en een gratis e-cookboek. So Leonard Cohen. Op 18 september in Nederland. Met The Old Ideas World Tour. Dit keer in Ahoy, Rotterdam. Leonard Cohen. 18 september. Voor tickets en informatie www.eventim.nl.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij zijn benieuwd of er tekenen van licht herstel te zien zijn in Europa. Ja, want Randstad maakte de kwartaalcijfers bekend. En Randstad, de op een na grootste uitzendorganisatie ter wereld... en in heel veel landen actief, noteert een kleine winst. Bestuursvoorzitter Ben Notenboom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft dat voor een betekenis, die kleine winst? Waar zit het ermee, meneer Notenboom? Ja, winst is altijd het verschil tussen, tussen je, je opbrengst en je kosten. Tot de volgende keer. Dus ik geloof niet dat we daar uh, macrosignalen in moeten gaan, uh, oh. gaan uh, herkennen. Maar wat, wat we zien is dat, uh, dat in Europa uh, best veel markten, eigenlijk allemaal behalve België en Frankrijk, dat we door het kwartaal heen zien dat, uh, dat de krimp afneemt en in een aantal markten zelfs een lichte groei gaan zien. Zoals bijvoorbeeld uh, in Spanje. In maart. Nou, kijk, u, ziet u wel, het heeft, ja. toch, het heeft toch zijn betekenis. <laughs> ja, ja precies, maar ja. De directe correlatie maar... Met, met, met winst is, is misschien wat uh, ja, enthousiast. Bereidt u dit uh, verhelderend economisch inzicht eens even uit want, uh, voor uw bedrijf? want Waar zat het hem bij u nou in? Want er waren ook wat, wat meevallers. Of heeft u bedrijfsvoering aangepast? dan? Nee, we zijn al, al een, een poosje bezig om onze kosten terug te dringen, dus we zijn een, een efficiënter bedrijf geworden. Dat moest ook, want we hebben natuurlijk uh, toch wat krimp gehad. We hadden als, je, als je kijkt per werkdag, dat is bij ons belangrijk uiteraard, want als we geen werkdag hebben, kunnen we niks, niks factureren. Hebben we een 4% krimp uh, gehad uh, over het hele bedrijf. Uh, Europa is, uh, is wat meer aan het krimpen, want de andere stukken van de wereld die, uh, die groeien. Uh, maar, maar het verbetert wel, dus dat, dat is het goede nieuws voor, uh, voor, uh, voor Europa. Dus toch tekenen van herstel op de Europese arbeidsmarkt? Ja, nou dat zou best kunnen. Wij, wij, normaal gesproken zien wij eerder dan de meeste andere bedrijfstakken wat er gebeurt. We hebben natuurlijk live data, zal ik maar zeggen. Ik zie mm -hmm. wekelijks wat er per markt gebeurt. Hoeveel mensen erin gehuurd worden? Dat ziet u gebeuren voor uw ogen. Ja, precies. En het verschil met vorig jaar en zo. Nou, dat kan natuurlijk ook komen omdat wij het wat beter doen dan concurrenten enzovoorts. Maar toch, de, de grote trends, want we hebben natuurlijk heel de heleboel mensen aan het werken. Zeg maar even bijna 600.000 over heel de hele wereld. Dus, dus dat is, zou ik maar zeggen, statistisch relevant. Ja. Um, zien we dat het dat Europa wat begint te verbeteren. En in Nederland? In Nederland zien we dat het eigenlijk stabiel is op min 1% in omzet. Dus dat is eigenlijk wel een hele kleine krimp. Maar hier verliezen elke dag 800 mensen hun baan, volgens het CBS. We zitten zo'n beetje op een record qua werkloosheid. Dat zijn ja. ook die 600.000. Hoe krijg je die weer aan de slag? Heeft u daar ideeën over? Nou, dat, dat is een, een, een macro plaatje, hè. Ik, bedoel, ik vind natuurlijk Nederland is een geweldig land. en uh, We zijn ook buitengewoon belangrijk. Maar ik geloof niet dat wij de trends in de wereld zullen keren. Uh, dus dat ten eerste. We zijn hoge mate natuurlijk afhankelijk van bijvoorbeeld onze oosterburen. En als het daar goed gaat, gaat het met ons ook goed. En dan kunnen we victorie claimen. Maar ik ben bang dat het dan toch uh, ook komt omdat het in het oosten goed gaat. Ja, maar, maar, maar laten we het anders zeggen. Wat, want u wilt het graag wat, uh, wat groter trekken. Uh, en het niet alleen bij Nederland houden. Wat zouden Europese regeringen moeten doen om die arbeidsmarkten verder te ontdooien? Om bijvoorbeeld iets te doen aan, dat is ook in Nederland inmiddels een, uh, een belangrijk onderwerp, aan de jeugdwerkloosheid. En al die ja, jongeren nee, die zonder dat perspectief dat nu uh, van school komen. Ja, nee, dat is absoluut een... een, een een grote dreiging zal ik maar zeggen. Het wordt natuurlijk niet zo erg als we nu allemaal roepen dat het wordt. Ook de statistieken die bedriegen een klein beetje. We zijn ongemerkt gewisseld van definitie van werkloosheid in alle media. Want eigenlijk zitten we op 6, nog wat procent als we de, de, de statistiek gebruiken die we altijd gebruiken. Maar we hebben nu de, de internationale genomen en nu zitten we boven de 8 dat maakt het niet beter. We roepen dat jeugdwerkloosheid twee keer zo hoog is, ongeveer. Dat is gelukkig ook niet zo, maar hij is wel hoog. En wat er moet gebeuren, er zijn al een aantal dingen gebeurd. Uh, bijvoorbeeld in, in landen als Spanje en zo. Zijn er behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd in, uh, in de wetgeving? En daar ziet u resultaten van, zei u nu? Daar zien we resultaten van. ja. Als ik nu bedrijven spreek, dan, dan hoor ik meer bedrijven die zeggen: ik ga een fabriek openen in Spanje. De, de arbeid is relatief duur. Het is wat flexibeler geworden. Uh, goedkoop, sorry. Het is daar wat flexibeler geworden. Er zijn veel goede mensen op de markt. Dus je ziet daar een kentering. Ja. Uh, uh, maar dat duurt natuurlijk uh, een poosje voordat je dat in de, in de macrocijfers echt terug gaat zien. Ja. En, en de trend is nog niet positief, maar hij verbetert. Ja. U zegt het zit hem toch vooral in het aantrekken van de economie internationaal. Vindt u het sociale akkoord dat is gesloten dan toch van belang? Nee, vind ik zeker van belang. Want uh, ten eerste uh, dreigt de, de, de pol weer te gaan functioneren. Ik denk dat dat buitengewoon belangrijk is. Het geeft rust. Ja, maar het geeft ook mogelijkheid om constructieve afspraken te maken. Nou, ik denk dat een aantal van die afspraken die gemaakt zijn, constructief zijn. Maar het belangrijkste natuurlijk om consumenten aan het consumeren te krijgen en bedrijven aan het investeren is consistentie en voorspelbaarheid. Ja. Dus ik denk dat we nu een begin hebben... en dat, we nu, uh, dat er drie partijen zijn die een uh, laat ik maar zeggen, morele last op de schouders hebben... dat is de overheid, werkgevers en werknemers... om nu ook te gaan doen wat er afgesproken is in dat akkoord. En als er dan consistentie en betrouwbaarheid blijkt... dan gaan mensen ook weer vertrouwen hebben om te gaan consumeren... en bedrijven weer vertrouwen hebben om te gaan investeren. Bestuursvoorzitter van Randstad, Ben Notenboom. Hartelijk dank. Gedaan, We zijn toch wel. verder gekomen dan het verschil tussen inkomsten ja, en uitgaven. Hè? Ja, dank u wel. Dank u wel. Tientallen doden de afgelopen dagen bij confrontaties in Irak. Opnieuw, zou je kunnen zeggen. Maar het verschil met vorige keren is dat het geweld... zich steeds meer uitbreidt naar het noorden van Irak. Richting Koerdistan dus. Waar het tot dusver relatief rustig was. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, het geweld in noord kirak is deze week snel toegenomen. Wat, wat is er gebeurd? Hoe, hoe komt dat? demonstraties van soenieten tegen de regering... die voornamelijk bestaat uit Shiiten. Het is de strijd tussen de twee hoofdstromingen in de islam... die je ook in Syrië ziet en ook hier in Libanon, waar ik zit. Maar in Irak werd hij dus eigenlijk deze week weer extra bloedig. 102 doden tot nu toe in steden en dorpen ten noorden van Bagdad. En sommige van die steden zijn nu overgenomen... door gewapende groepen van soenieten... die dus in gevecht zijn met de regeringstroepen... en ja, nog steeds wordt er gevochten op dit moment. Ja, is er een reden aan te geven Sander waarom die lont in dit kruidvat is gestoken? Um, het is eigenlijk latent al heel lang aanwezig. Uh, het geweld is heel hevig geweest in de afgelopen jaren in Irak. Maar nog altijd zit er uh, op de achtergrond dat die soenitische minderheid zich achtergesteld voelt door de regering. De regering die staat onder leiding van uh, Shiiten. De premier Al-Maliki is een shiit. En die, uh, zeggen de Soenieten, die begint zich steeds meer als een nieuwe dictator op te stellen. En daar zijn wij het slachtoffer van. En dus zie je dat ze daartegen zijn gaan demonstreren. Begin van dit jaar leiden die demonstraties weer op. En die zijn deze week bloedig neergeslagen. En dan kom je, nou ja, zoals je dat wel vaker ziet... terecht in een spiraal van geweld... waarbij begrafenissen uitlopen op rellen waarop geschoten wordt... waardoor er weer nieuwe begrafenissen komen. Ja, nou was het, Dat zeiden we al in de periode daarvoor. Relatief rustig werd er ook geld verdiend. Wat, wat voor gevolgen heeft dit, gaat dit hebben, dit geweld? Nou, in het noorden van Irak uh, zitten ze toch wel een beetje te kijken. Want die uh, onlusten en die gevechten die komen steeds dichterbij. In het noorden van Irak zit veel olie, wonen veel Koerden. En daar zag je dat het eigenlijk heel erg stabiel is dat er ook geïnvesteerd wordt door buitenlandse bedrijven, oliebedrijven. Uh, maar die gevechten die komen dus nu steeds dichterbij in uh, Mosul, bijvoorbeeld ten noorden van Bagdad. Maar als je nog verder naar voren gaat, naar boven gaat, dan, dan kom je echt in iraaks koerdistan En, en dat, dat willen ze proberen te voorkomen. Maar goed, die, die uh, minderheid die, uh, laat het er niet bij zitten. Want uh, ze hebben echt gezegd, uh, dit is iets waar we ook gewapend tegen moeten strijden. Nu, die achterstelling door de regering, dat krijgen we niet weg met vrede demonstraties, we moeten de wapens opnemen. Nou ja, het receptje herkent het misschien wel uit Syrië. En je weet waar dat toe kan leiden. Dus in Irak begint zich, men zich echt grote zorgen te maken. Ja, het, ondanks het feit dat dit toch een beetje in een uithoek is van het land. Dat merk je dit in het hele land? Uh, dit merk je wel in het hele land, want uh, nadat de Amerikanen weggingen uit Irak, hebben ze geprobeerd uh, de macht te spreiden in een systeem waarbij alle groepen vertegenwoordigd zijn in de regering. Nou, Al-Maliki, die premier, ik noemde hem al, die probeert steeds meer macht naar zich toe te trekken. En naar aanleiding van deze gevechten uh, is een aantal Soenitische ministers bijvoorbeeld uh, opgestapt. Dus dat is aan de andere kant het risico, dat er van die verdeling van de macht, waarbij je dus hoopt dat op het niveau van de regering iedereen het in elk geval eens blijft, zodat dat ze kunnen voorkomen met z'n allen samen dat die gevechten uit de hand lopen. Nou, die regering die valt op deze manier uit elkaar. En dat is dus het tweede gevaar. Dat er dus steeds minder gepraat wordt en steeds meer gevochten. Sander van Horen over het oplaaien van het geweld in het noorden van Irak. We ja, naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, het was iets drukker dan je dacht. Hoe is ja, het nu? Uh, even kijken. Oeh, het is nu veel drukker dan, dan je dacht. dacht. <laughs> Had gehoopt ook. Hoe komt het? Uh, ja, wat aanrijdingen hier en daar. 180 kilometer. Uh, een aanrijding met een, uh, tussen een auto en een busje op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Gooi-Meer en Knopend zijn nu drie rijstroken dicht. Tussen Blaakem en uh, Knopend Muiderberg zes kilometer. Het is dus ook langzaam rijden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Zo'n beetje vanaf uh, ja, Knopend Ippenburg tot aan zoeterwouden uh, rijndijk uh, Een aanrijding ook op de A27 Breda-Utrecht bij Noordloos 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Amerika bewijst de slachtoffers van de bomaanslagen in Boston de laatste eer. Er is dus een massale herdenkingsdienst gehouden voor de agent die werd doodgeschoten door de broeders Tarnaev. Maar de mooie woorden daar gesproken kunnen niet verhullen dat in Washington over de aanslagen het nodige politieke tumult is losgebarsten. In Boston hebben ze daar even geen oog voor. Oh, vader en moeder en zuster en broeder. James Taylor, hij speelde op de inauguratie van president Obama... en nu op de begrafenis van Sean Collier. De agent die vorige week werd doodgeschoten door de Tsarnaev-broers. Dat deden ze waarschijnlijk om hem van zijn wapen te beroven. Seans broer heeft het moeilijk op de plechtigheid. It heeft me verteld dat ik meer zoals zijn Comfort some when they're having a bad day. Offer some of your time to help someone out. Iemand troosten als het nodig is. Dat deed mijn broer. Ik zou meer willen zijn zoals hij, zegt de broer. The first thoughts I have is your families, because every day when you get up and pin on that shield and walk out that door. De families van jullie politiemannen hebben het het zwaarst. Ze blijven thuis, maar weten iedere dag dat het fout kan gaan, zegt vicepresident Biden. Die natuurlijk ook een politieke boodschap heeft. When the World Trade Towers were taken down. on that horrible day. the cynics said we will never build another one. We built one taller. When Bin Laden struck, we said we will follow him to the gates of hell. Cynici zeiden dat we na 9-11 nooit meer een World Trade Center zouden bouwen. We hebben een nog hogere toren neergezet. En Bin Laden hebben we achterna gezeten tot in de hel. And we did. De Republikeinen hebben inmiddels schoon genoeg van deze borstklopperij. Zeker nu naar Boston. The first thing we moeten we we niet meer luisteren naar deze regering... die maar blijft zeggen... Osama bin Laden is dood, de oorlog is afgelopen en iedereen is veilig. Al dus de Republikeinse senator Lindsey Graham uit South Carolina... Het grootste probleem heeft de senator met de inlichtingendiensten zelf. Die registreerde wel dat Tamerlan, de oudere inmiddels dode broer... vertrok naar het islamitische zuiden van Rusland... maar zijn terugreis naar Boston miste ze even. De, um, FBI... Uh, de minister voor Binnenlandse Veiligheid, Janet Napolitano, komt er niet helemaal uit hier. Waarschijnlijk omdat zijn naam verkeerd gespeld was, glipte Tamarlan weer terug naar binnen. De verschillende Amerikaanse veiligheidsdiensten werkten langs elkaar heen. En dat illustreert volgens de republikeinen dat Amerika nog niet klaar is voor een nieuwe migratiewet. Die president Obama zo graag wil. De president wilde 11 miljoen illegalen in het land legaliseren. Maar ja, zolang de grenscontrole niet deugt, kan er van geen sprake zijn, vinden de republikeinen. De democraten vinden dit een schandalig misbruik van Boston. Ik zeg dat voor de mensen die naar de zorgde tragedie in Boston... als een, ik zou zeggen, excuse voor niet een billen of het veel maanden of jaar te doen. Ik zei dat nooit. Ik heb dat nooit. Ik heb dat nooit, gezegd, zei Alleen de voorzittershamer kan de senatoren tot rust dwingen. Over de commotie. Deze bijdrage vanuit Washington van Wessel. De jongen. Inmiddels zijn de ouders van de verdachte op weg naar de Verenigde Staten om te helpen bij het politieonderzoek. Het is 9 minuten voor 9. We luisteren naar de Amerikaanse band Maroon 5. Met uit Los Angeles met hun nummer Must Get Out. Het NOS Radio journal.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 moet eruit, u hoort het. En dat kan op de fiets. Maino Remmers, want het is zo'n prachtige dag. Maar fietsen, dat We is niet zonder gevaar, fietsen, ja. Nee, nou ja, ik spreek hier net met Rosa. Twintig jaar geleden uit, kwam ze uit Portugal, geloof ik. Ja. En u vond het gevaarlijk, hè, fietsen in Nederland? Ja, het was uh, best spannend. De verkeer was te druk. Ja? En dat vond ik heel... Als er een uit. auto aankwam? Ja, meteen stoppen. Dan stapt u af? Meteen. En hoe gaat het nu? Nee, Goed, hè? is het echt geweldig? Fatima geeft fietslessen, dadelijk ook weer. Is het belangrijk voor de vrouwen? Want nu zijn ze vaak afhankelijk van de man die zoveel naartoe brengt. Dus willen ze fietsen leren? Ja, dat klopt. Om uh, ja, meer zelfstandig te zijn. En uh, overal zelf naartoe te kunnen. Zonder eerst te wachten totdat die man vrij is. Of dat hij vrij moet nemen. Dus uh, dat is heel fijn. Er komen dadelijk hoeveel vrouwen? Uh, zes vrouwen. Zes vrouwen komen er zo. En het is niet alleen fietsen leren. Maar ook het doorbreken misschien wel van een een beetje een isolement. Whoa, voorzichtig. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Zodanig weer. Maar nog op de fiets. Ruim 3500 gevangenismedewerkers voeren vandaag actie in Den Haag. Tegen de plannen van staatssecretaris Fred Teven. Het gaat maar door met die acties om 340 miljoen euro te bezuinigen. Dat staat op nieuws.nl. Deven wil dat onder andere doen door 26 gevangenissen te sluiten. Ruim 3000 gevangenismedewerkers dreigen daardoor hun baan te verliezen. Amsterdam maakt zich op voor Koninginnedag. Op het dak van de Bijenkorf zijn vanochtend 10 meter hoge opblaasbare kronen geplaatst. Oh jee. De Dam, waar de inhuldiging van Willem-Alexander zal zijn... loopt op de dertigste natuurlijk al vroeg vol. Om negen uur zal er geen plekje meer te krijgen zijn, meldt de Telegraaf. Die mocht meekijken met een computersimulatie... van de bezoekersstromen die in kaart worden gebracht. Ja, u kunt dat allemaal volgen trouwens, op Radio 1. Prachtige uitzending vanaf de Dam op deze zender. Veel agenten die met de inhuldiging in Amsterdam aan het werk zijn... komen uit de provincie. Ze weten dan ook vaak de weg helemaal niet in Amsterdam, meldt AT5. Daarom zijn er in de hele stad op bomen en lantaarnpalen... speciale borden opgehangen die agenten moeten helpen zich te oriënteren. De jongen die de afgelopen dagen in Leiden veel commotie veroorzaakte... doordat dreigberichten plaatsen, zat op het Leonardo College in Leiden... staat in het Leids Dagblad. Hij ging na zijn eindexamen op reis en hij zit nu in Costa Rica. Bedrijven gaan de komende jaren 1,3 miljard euro besparen. doordat ze aan minder regels hoeven voldoen. Voor burgers gaat het om ruim 400 miljoen euro. Dat schrijven ministers Kamp, Blok en Plasterk vandaag aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is afgesproken onnodige of lastige regels af te schaffen. Je vindt er meer over op nu.nl. Lewandowski schiet reaal af, op de lokale Duitse krant Der Westen. Dagblad van het Roergebied. Hij gaf een pak slagen. De Spanjaarden schrijft de krant. Hij scoorde vier keer. Maar niet alleen Lewandowski krijgt lof, ook de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. deed het goed, heel goed schrijft het AD. Eerst gaf hij een penalty, niet aan Dortmund. Terecht volgens de krant. En Daarna zag hij goed dat Lewandowski niet buitenspel stond. Vlak voor zijn tweede doelpunt. Twee van de vier die hij dus in totaal scoorde. Je vindt er ook meer over op onze website, nos.nl. Dan is het nu tijd voor het echte werk...